Hij kreeg voor die rol in totaal vier Emmys en een Golden Globe. Peter Volk had Alzheimer en was 83 jaar. Het weer nu nog vrij helder, maar de komende uren neemt bij 8 graden de bewolking toe. komende dag van het westen uit af en toe regen of motregen. Maxima dan tussen 17 en 20 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Twee meldingen. De A10 Ring Amsterdam, de nieuwe meerrichting Complijn tussen Westpoort en de Koentunnel. 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En dan de A50, Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. 2 kilometer ook door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goedenavond, dames en heren. De economische crisis begon... trouwens is die alweer afgelopen eigenlijk. Weten we dat al. Hij begon met huizen. Huizen die instorten in Amerika. Nou ja, beter gezegd, de huizenmarkt stortte in. Te veel mensen hadden een droom van een huis gekocht. Een droomhuis. Nee, een droom. Er werd een nachtmerrie en toen was ook het huis weg. Zijn die architecten die die huizen bouwden... daarmee ook een beetje mee verantwoordelijk voor de crisis eigenlijk? Ze hebben er in ieder geval wel heel veel last van. Jonge architecten met name. Morgen is de dag van de architectuur. Gaan we vooral vooruitkijken naar het huis van de toekomst. Ik heb zo'n jonge architecten-gast. die zijn missie op zijn eigen website als volgt omschrijft. Ik citeer nu. De uitdaging van het ontwerpen van een privéhuis. Het is tegemoetkomen aan alle wensen van de bewonders. Dat staat er echt. De bewonders. Is dat niet mooi? Een samentrekking van be bewoners en bewonderaars. Het huis uniek, persoonlijk, mooi, solide, financieel, realistisch en bouwbaar maken. Volgens mij is dat een droomhuis, hoor. waar ze het over hebben. Het is een uitdagend proces, omdat het gepaard gaat met persoonlijke wensen en keuzes en hun technische consequenties. Het is een avontuur dat je samen met de klant aangaat. Ik snap het. The dream must go on. En een interview is ook een avontuur dat je met de gast aangaat. En dat begint met de voicemail. Er is één nieuw bericht. Hey Lex, ik wil graag van jouw gast Nanne de Ruw weten... wat het eerste gebouw is dat hij ontworpen heeft. Dus misschien was dat een huis of ik weet niet wat het was... maar in ieder geval een gebouw. Uh, en uh, de vraag is of dat gebouw nog ergens staat. En wat hij daar nog steeds mooi aan vindt. Ik wens jullie een hele goede nacht en een mooi gesprek. Dat was Klaas. Uh, voor iedereen die lang genoeg is opgebleven <lacht> om te weten... wie mijn gast is, maar nu per se moet geslapen... Het gesprek met uh, mijn gast vindt u op de website kazaluna.ncf.nl. En voor wie echt niet langer kan wachten is hier het antwoord van Danne Dru. Hartelijk welkom. Ja, dank je. Leuk hier te zijn. Het, het eerste gebouw staat het eerste er gebouw, nog. Ja, is... ja, Het staat er nog steeds. Uh, ik heb, um, toen studeerde ik nog op Tatiëus. Toen heb ik voor mijn, uh, voor mijn leraar handvaardigheid, Peter Boekwijd, en zijn vrouw, Judy Zorbach, heb ik een uitbreiding van hun huis ontworpen in, uh, in de Sorry. bossen bij, uh, bij Wageningen. En uh, dat was uh, ontzettend leuk om te doen. Want waarom kreeg jij die opdracht? Nou, uh, hij was er al een tijd mee bezig. Het was heel lastig om het door de welstand te krijgen, want het was een, een heel eenvoudig huis. En er zat eigenlijk een soort van. Um, er zat eigenlijk een vrij strenge welstand, die zoiets had van: ja, dat huis dat is, was een heel eenvoudig huis met een puntdak. En uh, die waren vrij onverbiddelijk, want die zeiden van: ja, dat huis kan eigenlijk niet uitgebreid worden, want het is heel. Iconisch in zijn vorm. Ja, dus het is eh, zoals een kind een huis tekent? zoals een toch? kind een huis tekent, ja. absoluut. Ja. Dan mag je niet aan tornen. <laughs> tornen. Dus toen hebben wij uh, een um, ontwerp gemaakt waar we eigenlijk hebben gezegd: Nou, we gaan exact hetzelfde huis nog een keer maken, maar dan iets kleiner, alles verschaald, en daarnaast gezet. Als een soort klein broertje. En we hebben gezegd: Nou, als het bestaande huis zo mooi is, hè, dan maak ik het gewoon nog een keertje. Goed. En dat was natuurlijk een argument waar de welstand niks uh, <laughs> tegen in kon brengen en het is gebouwd en het staat er nog steeds. Dat is briljant. En, ja. en de bewoners zijn ook uh, nog steeds heel gelukkig met die, uh, met ja. die uitbreiding. Ja, want ja, dat is wel slim. Het huis krijgt een kind. Ja. Nou ja, dat is dan waarschijnlijk de eerste keer in de geschiedenis ja. van de bouwkens. Maar dat is dan een slimme truc om zo'n lastige welstandscommissie te omzeilen. Maar vind ik het ook mooi? Ben je ook, ja, ook? want het aardige was eigenlijk wel dat de welstand in die zin ook alweer gelijk had. En dat is vaak met welstand. Soms kunnen ze uh, vervelend zijn, omdat ze als het ware storen in het proces wat je hebt. Maar vaak ja. hebben ze ook wel punten die heel raak zijn. En hier was het punt dat de verhoudingen van het bestaande huis ook heel, heel, heel mooi zijn. En doordat we die iets verkleind hebben, zijn ze als het ware gecondenseerd. Ja. En het aardige is, um, wat ontbreekt in het bestaande huis, dat je, er zit een vloer in, dus je kan niet de volle hoogte van het huis ervaren. Maar in de uitbreiding hebben we die vloer gedeeltelijk weggelaten. En dan heb je een hele mooie hoge vide. Ah. Dus dan zie je die kapvorm heel mooi van binnen. Of een plafond bedoel je? Ja, dus, ja. ja dat is hinderlijk een plafond. Dat haalt... ja, niet, niet altijd. Dat haalt de hoogte weg. <laughs> niet altijd, ja. Ja. Ja. ja. Mooi, dan de ru Architect dus met een eigen bedrijfbureau. Dat heet Powerhouse Company. Samen met Charles Bessard. Je geeft al les inmiddels. Je bent 34. Euh, hebt al veel prijzen gewonnen. Dus echt een veelbelovende, hele goede, jonge architect. Prachtige villa's, maar dat niet alleen als het moet ook zeiljachten. Morgen dus euh, is het de dag van de architectuur. En dan presenteren tien bekende Nederlandse architecten... waaronder jij hun ontwerp voor het vrijstaande huis van morgen. Ik weet dat jij drie kinderen hebt. Jouw oudste zoontje, ja. vijf jaar. Tekent die ook al zo'n huis met een puntdak? Nee, die, die, die tekent dus niet een huis met een puntdak erop. En... Um... Dat is wel grappig, want uh, de, ja, doordat wij, wij maken eigenlijk vrij veel huizen met platte daken. Uh, van één van we, één bouwlaag. Ja, eigenlijk. van één bouwlaag of van twee bouwlagen. We proberen ook wel eens klanten te verleiden om een huis met een puntdak te maken, maar de meeste klanten zeggen dan van: maar jullie maken toch moderne villa's? We <laughs> willen een turu. We willen <laughs> precies. <laughs> we willen een huis met een, met een plat dak. Maar het grappige is als je als je mijn zoontje vraagt om een huis te tekenen, tekent hij een fantastisch mooie strakke doos. Ja. Ja. Ja. En <laughs> dus noemt hij het weet ook, het nu al in de, de voetsporen van zijn ook, vader. Precies, hij noemt het ook vaak gebouwen. Noemt hij ook. Ja. En dat was, toen hij vier was, zei hij al een keer van... Uh, dat is een mooi gebouw. <laughs> Wat ook heel Zo. erg leuk is om te horen. Dan heeft hij bijna al het ja. talent van zijn vader gegeven. <laughs> nou ja, het is, is wel het niet, ja. aardig. Op, je, op jullie website, powerhousecompany.com... Uh, uh, kun je natuurlijk afbeeldingen zien van uh, de huizen. De, de eerste villa die je hebt gebouwd... Ja want dat is, dat is waar je eigenlijk mee begonnen bent... met, ja. met villa's bouwen voor ja. vrij rijke mensen, schat ik. Dat is echt subliem. In de bossen van de Veluwe. Ja. Het mooie is dus, als ik de foto aanklik... dan zie je eigenlijk een vrij open bos... met hele ranke uh, dennenbomen. Ja. Dus veel lichter tussen daardoor. En, dan, en die gaat juist de hoogte in. En dan staat daar tussen zo'n witte villa... die inderdaad een platte doos is. Ja, ik, mm -hmm. ik zeg het in mm -hmm. mijn mensentaal. Met heel veel um, glas, de, glazen pui. En dat, ja, het is, wat, ja, ik had, ik had, uh, kan je uitleggen wat daar mooi aan is? Waarom je dat, waarom, het was je eerste, hoe je daar op kwam? Nou, het was de eerste en um, het was ook een plek in het bos uh, waar, waar al een klein huisje stond. Uh, en wat we hebben gedaan is, we hebben daar ook een paar dagen, uh, zijn, we in, in, zijn we in dat huisje gaan wonen eigenlijk. Om ja. te kijken van wat, wat gebeurt er nou op die we, plek. Het hele gezin? Sa nee, samen met, uh, samen met mijn partner, ja. Charles. En je dat uh, um, kan kunnen opschieten trouwens? Sorry, dan moet je goed met elkaar kunnen. Ja, zeker. Ja, maar we zijn ook, we zijn ook begonnen als, uh, als, als, als goede vrienden vooral. Dat is ja. ook de baas voor het bureau. Ja. En, um, en dan zie je hoe de zon opkomt op zo'n plek. En dan zie je ook uh, ja. waar, waar je een mooi uitzicht hebt. Hè? Want een bos is natuurlijk een hele verzameling bomen bij elkaar. Maar je hebt desalniettemin een soort hiërarchie in, in ja. uitzicht. Hè? En een van de dingen bijvoorbeeld die, die ik heel interessant vond om te ontdekken, is dat je. Met het licht meekijken in het bos is eigenlijk veel aangenamer dan tegen het licht inkijken. Dus bijvoorbeeld uitzicht hebben op het noorden, waar je met het zonlicht meekijkt. Dan zie je heel mooi hoe al die stammen worden aangelicht. Terwijl als je naar het zuiden kijkt, dan moet je ook je gezicht aanpassen aan het zonlicht. En dan moet je je ogen toeknijpen en dan kan je eigenlijk veel minder goed kijken. Dus zulke soort dingen hebben we in het begin uh, kunnen doen. En op die manier kan je ook zo'n huis eigenlijk helemaal op de nu helemaal gaan kneden naar de locatie En dan daarna in overleg met de opdrachtgever weer gaan kneden naar... Hm. Naar de, naar de wens van de opdrachtgever. En op die manier ben je eigenlijk langzaam zo'n huis aan het ontwerpen. Dat teken je eigenlijk niet in één keer. Eigenlijk ontwerp je, of jij, vooral lichtval dus. Of ja, dus... in dit huis zeker. En dat had ook maar is dat te... niet ook typerend voor, je, voor jullie werk sowieso? Ja, ja. Uh, is, het, is het ook wel geworden doordat we, doordat we hier die ervaring hebben gehad. En hier hadden we te maken met een, uh, met een bouwregelgeving... die eigenlijk maar toeliet dat je maar drie meter hoog mocht bouwen... <laughs> En daardoor gingen alle slaapkamers de grond in. Dus dat waren op de kop het huis, hè? Dat zou je je ja. voor kunnen stellen. En op die manier ontstond er ook een dialoog met de opdrachtgever die zei... Van, ja, als we in de kelder gaan slapen, dan hebben we daar heel weinig daglicht. Um, dan zou het wel heel interessant zijn om boven zoveel mogelijk daglicht te hebben. En toen zijn we echt na gaan denken over... hoe kan je nou elke ruimte in het huis helemaal optimaal... optimaal naar dat uitzicht en het daglicht oriënteren. En ja, op een uur dan ontdek je dus ook hoe je met wanden en met vides uh, en met hè, uh, daklichten... Hoe je, dat daklicht, uh, hoe je dat daglicht eigenlijk de hele dag door het huis kan laten spelen. Heel, uh, heel erg leuk om mee bezig te zijn. Ja. Nou ja, het komt ook terug in een, in een pand. Um, even kijken of ik dat filmpje zo gauw kan vinden op jullie website. Van, voor de Erasmus Universiteit, een studentenpaviljoen. Ja, ja, dat is ja. een ontwerp. Je, gaat het gebouwd worden? Ja, het gaat gebouwd worden, ja. ja. We hebben Kijk, dat, dus uh, dat nieuws, afgelopen mij. winter, hebben, dat, uh, hebben we daar een Europese samenstelling gewonnen. Samen met ja. de Zwarte Hond, architecten Rotterdam. En daar hebben we een, uh, dat moet een heel duurzaam ontmoetingscentrum worden. Midden op de campus van uh, de Erasmus Universiteit. En daar zit een zaal in en een Grand Café. En daar hebben we eigenlijk gezegd van, um, kunnen we een gebouw maken wat een gevel heeft. Die zich helemaal kan aanpassen naar het licht eigenlijk. En ja. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld als er heel veel licht is, dan kan het zich ook wat, wat sluiten. Hè? Maar het kan zich ook helemaal open, openen naar het licht. En, um... nou, er zit namelijk, ik heb het filmpje, ja, kan muziek, er zit wat muziek bij, maar dat maakt de ook niet toe. Er zit op een gegeven moment een, een platte grondje. En dan hebben jullie ook echt laten zien hoe de zon beweegt ja, ja, ja. ten opzichte van uh, het gebouw. Ja, en hoeveel zonneinstraling je krijgt. En dat je dus, het gedeel, waar de computers staan, die staan op het noorden. Ja. De, uh, wat is het? de Foyer, die zit dan op het, op het, uh, het zuiden. Het zuiden. Ja. En het Grand Café, waar je dus zaterdag zit, daar heb je de avondzon. Ja, ja dat vind ik waanzinnig. Ja, ja, maar tegelijkertijd ook zo common sense als het maar zijn kan. Hè. Ja, maar gebeurt het veel in, het, nou ja, in, in dat je, dat je branche. Een ander voorbeeld, ook wel interessant uh, om nog te noemen... is op de nuur hebben we een um, hoteltoor ontworpen... samen met, uh, met Thomas Rauw uit Amsterdam. en Toen zijn we onderzoek gaan doen naar, uh, naar torens. Van hoe maak je nou een goede gevel voor een toren? En ja. wat hebben collega's al bedacht op dat vlak? Ja. En als je dan kijkt, dan zie je eigenlijk dat... Als je bijvoorbeeld naar Chicago gaat, zie je er honderden torens. En al die torens hebben aan alle kanten exact dezelfde gevel. Ja. En dat is natuurlijk volslagen, idioot, want... Geen voorkant, geen achterkant? Nee, en ook maar de zon op het zuiden is natuurlijk heel intens. En als je weet hoeveel, hoeveel warmte dat, hè, een glazen toren, hoeveel warmte dat creëert. En hoeveel je wel moet koelen. En hoe ontzettend veel energie dat kost... is het eigenlijk heel vreemd dat er zo weinig... er zijn geen torens te vinden eigenlijk... in Chicago en New York bijvoorbeeld... die aan het zuiden heel dicht zijn en aan het noorden heel open. Wat heel logisch zou zijn. Ja. Dus hebben we zo'n toren ontworpen... Ja. Uh, zo simpel. Zo simpel, ja, zo simpel, simpel is het eigenlijk van, ja, je Ach, hebt de zon man. en de zon... Je gaat drie, ja, je gaat ja. drie dagen op het hutje zitten in ja. een hutje op de hei... en dan, dan heb je het gewoon voor de rest van je leven... <laughs> heb je gewoon een fantastische carrière. Nou, dan heb je gewoon, hé hey, jongens, gaat de zon elke dag, Die gaat ja. elke dag Je moet de zon zien. Voor niks gaat de zon op. <laughs> ja. Of komt het toch ook omdat je als kind in Amerika hebt ge gewoond? Nou, dat, um, dat, dat is wel iets wat, uh, wat op heel veel lagen wel, wel heel veel invloed heeft gehad. En... Van, de, hoe oud was je toen je daar woonde? Ik was volgens mij negen. Nee. Ja, en het was in Californië, in Berkeley. Mijn vader die, die gaf daar les voor een voor jaar. En, Wat um, deed je vader trouwens? Die, die was hoogleraar in de rechten. Hm. En um, ja, wij kwamen eigenlijk in Amerika vanuit de Betuwe. Zo. En dat was nogal een culture, culture clash. Ja. <laughs> Maar dat Amerikaanse licht, vooral het Californische licht, is fantastisch licht. Dat is heel mooi warm, warm goud licht. Het gloeit. Ja, dat waar. gloeit. Ja. En die, uh, maar dat zag je dus als negenjarige jongen, had je daar oog voor? Nou, dat licht heb ik heel lang, daarna heb ik wel verlangd naar dat, naar dat licht en ook naar die, naar, die, naar die sfeer die daarbij hoort. En ook dat, uh, als ik er nu weer ben, ik ben, er, ik ben er best vaak, dan is het elke keer weer wat, wat me aan het opvalt. Ja. Ook als je foto's ziet van Californië, zie je altijd dat typische Californische licht. Net, goed, net zo goed als je bijvoorbeeld in Beijing, hè, in Peking... heb je ook dat typische oh ja? Chinese licht dat heel sei, grijs is. Dat uh, ja, is ook een andere kant van de oostkust. Dus zo heb je altijd licht wat bij een plek hoort. Maar um, wat ook wel, uh, wel heel um, denk ook ook wel veel indruk heeft gemaakt... is dat het huis waar we introkken was een heel typisch Amerikaanse suburban huis. Wat tegen een heuvel aan lag. Dus je parkeerde je auto onder het huis en daarboven had je eigenlijk een bungalow. Met een hele flauw op schuin oplopende kap. Maar het is allemaal één laag. En wat ook heel, heel typisch is, dat je. Je komt je kon, je kon binnen midden in de woonkamer. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij de Cosby Show of hè, bij Hoe's de Boss, al die Amerikaanse TV-series. Kom, ja, kom iedereen binnen in de woonkamer. En, Natuurlijk denk je dan als Europeaan, denk je dan van, oh, dat zal wel een soort studio-decor zijn. Ja, is het natuurlijk ook. Maar in Amerika woont ook iedereen letterlijk ja. zo dat je in de woonkamer binnenkomt. Die televisie is dus wel echt. Ja, dat is wel echt. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook altijd leuk als je naar Amerika gaat. Hè, dat je denkt, hé, hey, dat is Het is echt, ja. ja dat, is had ik, dat had ik bij New York. Ja, ik Toen ik de skyline van New York ja. zag, we kwamen van buiten af via allerlei kerkhoven en opeens zie je New York. Ja. En denk je, hè? Ja. Of je iets zo'n Amerikaanse he? agent of zo'n Harley voorbij leidt... ik weet die, die is van de film, ja. ja, ja. En, um, maar goed, die huizen, die hebben dat... en, en uh, ja, dat, dat wonen in die huizen was heel comfortabel. Was ook heel... Want, want, want daar heb je dus een aantal lessen geleerd... als, als jongen al aan de lijve ondervonden... van hoe je het zelf nu gaat doen. Ja, ja nou en dat, en dat hebben we ook bijvoorbeeld vorig jaar gezien. Toen we met, hè, toen we met Edwin Oosmeijer die reizen hebben gemaakt. Weer door, door Californië en langs heel veel huizen. Een studiereis met architecten, ja. ja. Dan zie je ook weer hoe... Um, en dat, dat bracht ook heel veel herinneringen terug uit mijn jeugd. Dan zie je gewoon al die Die huizen hebben zo'n heel relaxte manier. hoe al die uh, functies in elkaar overvloeien. Hè? De woonkamer en de keuken zijn vaak in open verbinding met elkaar. En uh, de eetkamer, die maakt daar vaak ook een soort heel logische transitiezone. Uh, die maakt er gewoon onderdeel van uit. Dan heb je vaak ergens nog een soort study. Hè? En daar zitten met je casual wat slaapkamers tegenaan. Met de walking closets. Ze hebben allemaal walking closets. We hadden in het huis waar wij wonen in de Minkel ook een walking closet dan Ver voor de bierreclame. Ja, ver voor de bierreclame. En nu is dat in Nederland een soort big thing. Dus dat is wel grappig. Die Amerikaanse huizen waren tegelijkertijd ook wel heel erg... Um, uh, ja, je zou kunnen zeggen... Voor Nederland standaard heel slecht gebouwd. Spaanplaat. Kun je een keer dat de sleutel uh, binnen binnenhalen daar liggen. En je kon gewoon... Balkamera eruit tillen, gewoon door het raam naar binnen en dan je sleutel op pakken. Oh, is Heel veel nieuws. mensen deden deur ook niet op... de deur. Heel veel mensen deden ook niet de deur op slot. Dat was nee. ook zoiets. Uh... Ja, maar als Californië was het leven ja. altijd goed natuurlijk. Ja. Maar ja, tegelijkertijd wel natuurlijk op tv de hele tijd van uh, Today, a man was shot and killed in his home. Ja. Uh, Bizar uh, toch? Ja, yeah, exact. Yeah. Die tegenstelling dan. Ja. Dat is, uh, yeah. Maar goed, je hebt een aantal dingen geleerd, essentiële dingen over hoe je over de functies van. Van gedeeltes in een huis. Dat ja. dat heel anders kan dan in Nederland. Ja, en ook de relatie met de tuin. Want het huisje wat we hadden daar, had ook een, eigenlijk een vrij kleine tuin. Maar doordat je vanuit de ruimte is ook heel die lectie tuin in kon wandelen, waren die kleine tuintjes ook eigenlijk precies wat je nodig had. Ja. Die hoorden ook echt bij die kamer. Dus je had een soort, een klein tuintje bij de den. Je had een klein tuintje bij de eetkamer. En dat, dat was eigenlijk heel relaxed onderdeel van je, van je woonruimte. Dus je was gewoon gelukkig. Dat is de American Dream die je daar Ja, deed. absoluut. Ja. Maar Californië. Is... Maar die schok dan, want is helemaal moeiteloos is die, die overgang van de Betuwe, het dorpje in de Betuwe, naar Californië niet gegaan. Nee, dat, dat, dat, dat was al wel ja, dat was al pittig. En aan de andere kant. Ook was het Pittig? Wat was Pittig? Nou, het is natuurlijk ook altijd moeilijk om in een heel andere, heel andere cultuur terecht te komen. En je moest natuurlijk nog uh, leren Engels praten. Maar dat was natuurlijk vooral ook één groot avontuur. Ik, bedoel, ik kan me nog herinneren dat uh, de eerste dag dat we in die, in die buurt kwamen, kwamen allerlei kindjes uh, met ons spelen. En we gingen met die jongetje mee naar zijn huis. En, en uh, ik weet nog heel goed dat alle banken in dat huisje waren ingepakt in van, in van een plastic. Ook heel Amerikaans. En ik dat ik echt zwaar geschokt was. Want het was zo'n rare ervaring om dan op zo'n bank te zitten. Want dat <lacht> maakt van het rare geluid. En dingen, dat zijn ook van die herinneringen die ja. je gewoon... Ja, niet maar bereiken. jij kon snel aarden. Ja, en, en ook uh, dat is ook al wat, wat heel leuk is aan Amerikanen. Die zijn natuurlijk heel erg uh, uh, oppervlakkig in zekere zin. Maar ze zijn ook ontzettend goed in het... Een info, uh, soort informele omgangsvormen. Mm -hmm. Ze nodigen heel snel uit om mm -hmm. langs te komen. En, uh, zou, je, zou jij je er kunnen vestigen? Definitief? Uh, nou, ik, ik denk dat... Ik denk het uiteindelijk niet. Um, maar het is, wel een, uh, het is wel een plek en een land en een cultuur die me altijd overblijft blijft fascineren. Omdat ze in zekere zin toch voor een heel groot deel de soort de energie van de, van de moderniteit hebben bepaald. Ik denk niet dat ze dat voor de komende eeuw op dezelfde manier kunnen doen als ze dat voor de vorige eeuw hebben gedaan. Maar het de is energie toch... van de moderniteit bepaald. Ja, ja. ze hebben toch eigenlijk ze kunnen zeggen alle, alle soort moderne gebruiksproducten. En, um, en, en ook alles daaromheen. Marketing, communicatie. En ook gewoon het hele moderne kapitalisme, hebben zij hebben zij gewoon eigenlijk in een heel grote zin hebben ze dat gemaakt en gevormd. Ja. Maar hun rol is nu uitgespeeld? Ja, eigenlijk zonder dat ze het doorhebben, is dat eigenlijk wordt dat nu overgenomen door, door landen die daar veel, die daar veel, uh, veel sneller en veel, veel assertiever weer dingen mee kunnen doen. China. Ja, China bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja. Heb je toch nog Amerikaanse muziek meegenomen? Ja, ik heb nou, James Blake meegenomen. Maar volgens mij is James Blake... Is volgens mij hij uit Engeland, als ik me niet vergis. Ah, nou, mag ook maar ja, goed. Ja. Je vindt het mooi. Ja. James Blake is dit. De ja. Wilhelm Scream. Ja. Wat zou het betekenen? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Wat ik wel mooi vind is dat het nummer gewoon... een soort herhaling is. Ja. Ja. Dat vind je mooi? Ja, het is een heel prachtig thema. Ja. Een hele relaxte vibe zit er ook in. Ja, ja. ja dit, is, dit is iets wat je inderdaad... Wel zo, zo langzaam door de nacht heen... zou kunnen helpen uren lang. Ja. Lange wegen in Amerika, Al is het dan een Engelsman... Ja. Maar jij, ben jij niet, als je als architect niet helemaal huiverig voor herhaling, juist? Um, is dat niet iets wat je, waar je een aversie tegen zou moeten hebben? Ja. Mm, dat weet ik niet zo goed. Ik, ik denk, um, architectuur is natuurlijk... Het overgrote deel van architectuur is natuurlijk herhaling. En um, ik denk dat het ook heel goed is om als architect... Uh, een soort dienstbaar te kunnen zijn binnen bijvoorbeeld een herhaling van een type. Ik denk dat dat het een heel interessante kwaliteit op kan leveren. Los van het feit dat je ook af en toe dingen moet doen die echt heel bijzonder zijn om, te, mm. om echt iets te pionieren. Maar een heel groot gedeelte bestaat uit, uit fine-tuning en verfijnen. Ja, want... Maar dat, dat is niet uh, zoals de meeste toparchitecten het zullen zien, denk ik. Het zien. Um... Neem Rem Koolhaas, voor je gewerkt hebt. Ja. Um... Nee, niet, niet, niet, niet, niet alle toparchitecten zullen dat zo zien. Um, maar ik denk dat dat niet... Er zijn in het verleden wel toparchitecten geweest... Die dat, die dat wel degelijk wel zouden zagen. Ik denk wel dat het... Het is ook een beetje het gevoel van deze tijdsgeest... dat je als toparchitect ook meer, of meer wordt gedwongen... Om, om je continu te marketen, zeg maar... Ja. Als, een, uh, als een soort iconenbouwer. En je moet altijd weer nieuwe bijzondere dingen bedenken en, en maken... Is dat zo? Door wie wordt dat afgedwongen dan? Of is dat toch de, ja, het prestige, prestige ja, dat in, in de architecten zelf ja, zit? Ja, ja. Door wie, door, wat is dat voor raar mechanisme dan? Nou, ik, denk, ik denk dat het enigszins ermee te maken heeft... dat het architectuur natuurlijk altijd een soort van uh, gestalte geeft aan, aan de tijdsgeest. Dus als er heel veel verandering plaatsvindt... is het ook heel interessant om daar nieuwe vormen aan te geven... en te kijken of er tot uitdringing kan komen in, in bijzondere gebouwen... En dit is natuurlijk een ongelooflijk dynamische tijd waar we in leven. Hm. Ik bedoel, hoeveel, hoeveel revoluties kan je eigenlijk uh, verdragen? Hè? In één mensenleven. In crisis. Ja, vind je het een revolutionaire ja, dit, tijd? Dit? Er zijn heel veel dingen die veranderen. Ja. En uh, ja, bedoel, als je alleen al nadenkt over het afgelopen jaar wat we allemaal niet hebben meegemaakt dan. Maar wat bedoel je dan concreet? Je? Nou, bijvoorbeeld in Japan. Ja. Uh, kort daarvoor nog een enorme olieramp. Uh, los van uh, het feit dat we nu een uh, Arabische lente hebben gehad. En dan hebben we een enorme omwentelingen in het politieke landschap. En dan hebben we een enorme economische crisis gehad. Ja, het is ongelooflijk waarom we is Er zijn een enorme verschuiving bezig. Ja. En hoe is dan de relatie met architectuur? Hoe... Is nou... die er of, of zou die er moeten zijn? Hoe zie je dat? Nou ja, architectuur is natuurlijk, uh, gaat natuurlijk over maken van gebouwen. En hoe mensen, hoe mensen gebouwen uh, gebruiken en, en wat ze daarin willen doen... is natuurlijk heel afhankelijk van hoe de tijdsgeest is. En bijvoorbeeld, Radio is een heel interessant voorbeeld. Ik was daar een paar weken geleden op een bruiloft. En dan, het gebouw was natuurlijk in de hoogtijdagen was dat gewoon een gebouw wat, wat een heel erg helder bestaansrecht had. Ja. Maar nu is dat ja, iets wat gewoon bijna niet meer te, te onderhouden is. Want het is ook niet meer uit te baten. Dat is heel interessant hoe zo'n gebouw helemaal een, iets, iets wordt van zijn tijd. En, eh, sommige, ja, sommige gebouwen zijn er heel sterk, een heel sterke voorbeeld van. Andere gebouwen weer niet. Nou, ik denk bijvoorbeeld aan al die lege kantoorgebouwen in Nederland. Zoiets van de paarlijks. Van die miljoenen, ja. miljoenen meters leegstand. En dat komt omdat ze verkeerd gebouwd zijn? Dat komt ook doordat... Uh, doordat dus dat de architecten fouten hebben gemaakt? Of, of... Uh, nee, of de beleggers die dachten van... Goh, we gaan gewoon kantoren bouwen. Want uh, die markt die blijft altijd maar groeien. En uh, er is alle behoefte aan goede kantoorruimte. En uh, als ik het geld kan lenen, waarom zou ik het dan niet bouwen? En er zijn ook heel veel architecten natuurlijk die daar gewoon... Uh, ja, die hebben zich daar ook geen vragen bij gesteld en die hebben gewoon uh, die kantoren gewoon ontworpen. Een vraag is of je de architecten daar verantwoordelijk voor kan stellen. Maar... Nou, dat doe jij toch? Nou, ze hebben, ik denk dat ze, in, ze hebben daar wel een rol in gespeeld. Ja. Ja, Al is het ja, maar om door zich blind te houden voor, ja. voor ja. Ja. de vraag die ze gesteld werd. En ja. het gewoon de opdracht ja. uitgevoerd. Van geld ja, verdiend. Ja, Hoop, kantoorgebouw. Ja. Fout. Ja, ik Want je hebt volgens mij, dat is wel een belangrijk punt. Je hebt dan het u wel. Ergens gezegd, ik weet niet precies waar, dat um, dat morele waarden mm -hmm. uit de architectuur zijn verdwenen. Ja. Maar dat is toch heel ernstig? Ja, is ook, uh, is ook ernstig, ja. ja. Maar dat is, dat is ook, weer, ook weer deze tijdgeest, zeker. Is, ik bedoel. Nou, maar je, je, dat is toch te verwijten aan mensen? En aan wie dan? Je kan dan niet zeggen dat is de tijdgeest Wij zijn die tijdgeest. Ja, ja. Nou ja, kijk, er is ook de nuur een, bes een beslissing genomen, bijvoorbeeld om. om um, om architectuur tot een, tot, een, um, tot een soort consultancy te verklaren eigenlijk. Ik bedoel, tot, tot uh, ongeveer 2003 uh, was, was je als architect had je een soort vast tarief. Wat je kon berekenen aan de hand van een aantal uh, parameters. Uh, bouwkosten bijvoorbeeld. En het was net als een arts, was dat een soort uh, dienst die gewoon werd geleverd aan de hand van een aantal uh, standaards. Maar er is heel bewust voor gekozen binnen de Europese Unie om dat, om dat allemaal open te maken. En er een, er een vrije markt van te maken. En dat heeft toegeleid dat de architecten dus moeten concurreren op prijs bijvoorbeeld. Ja, en dat heeft gewoon allerlei gevolgen gehad. Waaronder het gevolg dat de architecten enorm nauw zijn verbonden geraakt aan de, aan, aan de markt. Ja. En um, ja, dat heeft ook tot gevolg dat de architectuur ook op de neer werd gebruikt als een soort van um, middel om... Ja, uh, investeringen op te zetten waarvan je af kan vragen... Moet je die wel moet je die überhaupt wel willen doen, zo'n investering? Moet ja. je überhaupt zo'n gebouw willen maken? Ja. Maar vaak worden ook ontwerpen van architecten gebruikt... om financieringen los te krijgen voor bepaalde ja. projecten. Omdat ze dus een reputatie hebben of zo? Of... Nou ja, ook omdat als je een plaatje ziet... dat denk je denkt van waar? Wow, dat wordt wel een hele stoere toren... laten we die maar gewoon gaan bouwen. Ja. ja. En, uh, kunnen we vast wel iemand voor vinden die dat gaat huren. En natuurlijk is in Dubai is, natuurlijk, is dat natuurlijk gebeurd. Er ja. zijn natuurlijk enorme zandkastelen en luchtkastelen eigenlijk uh, geprojecteerd. Hè. Als een soort, je zou kunnen zeggen, als je heel cynisch bent, zou je kunnen zeggen als een soort van uh, façade voor, uh, voor een investeringsspel wat erachter plaatsvond van allerlei pensioenfondsen die daar hebben geïnvesteerd. En kan je achteraf afvragen: goh, wat is eigenlijk gebeurd met al het geld van de pensioenfondsen? Wie heeft dat uiteindelijk in zijn zak gekregen? Wat denk je? Nou, dat zijn in ieder geval niet de architecten. Nee. ook niet de mensen die die pensioen hebben. <laughs> maar ook niet de hebben. mensen die, die pensioen hebben, ja. Nou, dan ja, dat, dan, de hebben, de de, dan hebben die architecten, en ook, neem ik aan, de groten juist dus... Mm -hmm. Die zijn dus ten prooi geweest, of in dienst geweest... van een eigenlijk een duivelsspel, zou je kunnen zeggen. Ja, nou, dat, ik denk dat in de Zuidas is dat... Uh, Zuidas ook. Bijvoorbeeld is dat ook gebeurd, ja, ja. Er zijn natuurlijk heel veel torens gebouwd in de Zuidas... die allemaal veel te duur zijn uh, ontwikkeld. En daar heb ik veel te veel, veel, te veel voor betaald. Dus ik bedoel, dat, dat staat intussen vast. Dat ja. is wel even schrikken voor mij hoor. Uh, ja, dat is bruut. Op, ja. Om een, Ja, dat is bruut. Dat is een favoriet <laughs> woord van je, volgens mij. Het is één minuut over half één. luister luisteren naar Kazeloene ja. uh, van de NCV. Morgen is het de dak, dag van de architectuur. Dan uh, gaan tien architecten, waaronder jij, dan het RU, uh, het huis van de van de toekomst uh, presenteren. Maar wel een, een, een villa, volgens mij, juist betaalbaar weer. Ja. Voor middenklassers. Ja, een huis van de toekomst, dat is, dat is ook een, uh, best wel een moeilijke term. Hè, want ben je er ooit geweest, zeg maar, in het huis van de toekomst? In, in was de toekomst, dat nee. Was, uh, ben... <laughs> in de toekomst ook niet, nee. nee. maar het huis van de toekomst is natuurlijk altijd heel gaaf. dat je bijvoorbeeld een computer die je klant voorlas en zo. Ja, zo ding, en, um, nee, maar het is niet zozeer een huis van de toekomst. Het is uh, wat we hebben gedaan. We zijn... Um, we zijn vorig jaar op prijs geweest. Die is georganiseerd door uh, Edwin Oosmeijer. En Edwin Oosmeijer is een, is een projectontwikkelaar. Maar een bloesje? Uh, nee, even, nee, even, even, uh, even die mensen die ons hebben opgezaald met die lege katoorgebouw. <laughs> nee, in nee, tegendeel. Nee. Edwin, Edwin is een, uh, een eenpitter. Die, uh, die werkt eigenlijk alleen op projecten waarvan hij denkt... Van, dit, dit lijkt me fantastisch om te ontwikkelen. Mm. En Zo heeft hij bijvoorbeeld in Utrecht heeft hij, uh, heeft hij een oude bunker... heeft hij, uh, heeft hij eigenlijk helemaal... Uh, Getransformeerd tot een fantastisch woongebouw. Daar is ook zo'n dingen doet Edwin. En hij had ook het idee om eigenlijk in deze tijd van crisis te denken... ...van, goh, kunnen we niet eens uh, ons laten inspireren door het verleden... ...om te kijken wat we kunnen projecteren voor de toekomst. En toen heeft Edwin eigenlijk uh, gedacht van... laten we eens gaan kijken naar alle prefab-huizen in, uh, in Amerika. In Californië, in de buurt van Berkeley en San Francisco. Om uh, eens te kijken van hoe... Hoe die prefabhuizen eigenlijk een interessante kwaliteit konden aanbieden. Omdat er natuurlijk heel veel prefabhuizen zijn, maar geen prefabhuizen met kwaliteit. En uh, die reis, uh, dat was een ontzettend leuke reis. En daar is ook heel veel ideeën naar voren gekomen. En die hebben wij weer met, met een aantal mensen die op die reis zijn meegeweest, hebben die weer getransformeerd tot een aantal uh, prototypes. Hm. En dat heet het nieuwe, het nieuwe Hollandse Huis. En dat zijn eigenlijk allemaal prefab-systemen of systemen die tegen prefab aanzitten die op een andere manier uh, weer gaan nadenken over hoe je kan wonen in Nederland. Ja, ja. En dan probeer je een aantal van die ideeën... want je was dus terug op de grond ja. waar je zo gelukkig was, ja. was geweest. Ja. In het ja. licht, als het ware. Ja. Ja. En een aantal van die ideeën en ervaringen van vroeger als, als kind... en nu wat je weer zag, ga, ga je dus transporteren in ja. dat, dat nieuwe Hollandse huis. Ja. Want dat zijn villa's ja. en betaalbaar, omdat ze prefab zijn. Ja, dat, dat is het idee erachter, ja. Zo. Ja. ja. En dit zijn productiepen die we hebben gemaakt, ontworpen. En, en, en dan ga je ook andere in huis dus een andere verdeling van de functies van de ruimtes krijgen. Ja, gaan we is, ook bij de voordeur pas de sitcom in. Ja, nou in die in die van mij gaan we eigenlijk meteen als je binnenkomt bij meteen in, in, in, in, het, in het woongedeelte. Tuurlijk. Ja, en dat is een soort één grote ruimte die helemaal in, in zichzelf doorvloeit. Ja. Ja, en een Want, negatief, heb je het zet het op je website eigenlijk? Dit? Het staat uh, niet op mijn website nog. Nee, hij oh, komt er, komt Hij dus komt er volgende goed, week. Het op. niet ja. uit. Maar is het weer zo'n plat? En het is ook weer plat? Ja, tuurlijk. Ja. Nou en Wat we hebben voor dat type huis hebben gedaan, is dat we in het midden van het huis een patio hebben met een boom erin. En alle slaapkamers die zijn eigenlijk naar die boom toegericht. En dat, dat creëert een soort negatief vorm. En, daarom, en een negatief vorm is eigenlijk het huis. Ja. Dus alle slaapkamers die zijn allemaal naar de boom toegericht. Dus iedereen die droomt als het ware naar dezelfde boom toe in het huis. Hm. Is dat ook een spirituele betekenis voor ja? Ja, nou, ik had het, we hebben het huis ook eigenlijk aanvankelijk ontworpen voor, uh, voor mijn eigen gezin. En het leek mij wel heel, <lacht> heel erg leuk om uh, al een nice de boom toe te dromen. Ja. En waar staat die boom dan voor? <lacht> nou ja, een boom zijn natuurlijk fantastische soort constructies, eigenlijk. Als je een mooie grote boom ziet, dat is fantastisch. Ja. Ik weet dat er een. Dat, is een, dat vind ik altijd zo'n prachtig motief in de Odyssey van Homerus. Een van de oudste teksten die we hebben dat aan het eind. Komt het naar buiten, de Odysseus is Odysseus weer terug bij zijn vrouw, maar is hij het niet wel? En dan vertelt hij het verhaal dat hij zelf zijn eigen slaapkamer heeft gebouwd om de stam van een boom heen. En daar heeft hij de bed, heeft hij die boom gekapt en daar heeft hij dat bed op gebouwd. En dan weet zij, dat kan maar één man weten. Ja. En dat is mijn man. Ja, geweldig. Ja, leuk. <laughs> nou, overigens, het is nu um, na een, hè. hoe werd ik heel lang met jou door zou willen praten, Nanne omdat ik wil er nog veel meer verhalen over horen. Maar straks is het woord ook aan de luisteraars. Dan gaan we natuurlijk vragen: wat is uw droomhuis? Of um, heeft u een bijzondere wooncarrière? Dat vind ik ook wel leuk. En wat is uw favoriete plek in huis? Nou, verhalen over wonen en verhalen daarover. Of misschien doet u wel mee aan de dag van de architectuur. Morgen bel met 0800 1121. En na het hoorspel gaan we daarover praten. Nou, zei je net. Ik suggereerde dat we beginnen een soort relatie. Tussen de crisis en de architectuur. Mm -hmm. Dat de architectuur medeverantwoordelijk is. Mm -hmm. Jij hebt dat net iets over verteld. Ja. Dat architecten ook in dat opzicht misschien vuile handen hebben. Kunnen en sta jij daarvoor die morele waarden mm -hmm. hè, in het ontwerpen van huizen voor mensen, maar ook in kantoorgebouwen, weer terugkomen in de branche? Staan ja. wij op het punt van zo'n morele en ethische ontwikkeling? Nou, ik denk, ik denk dat we zeker uh, op dit moment allerlei nieuwe. Nieuwe manieren van, van, van, van ontwikkelen zien ook. van Hoe je nou eigenlijk goede, goede gebouwen gaat maken met elkaar. Ja? ja, absoluut. Ik denk dat het voorbeeld van, uh, ja, van, van wat Edwin, uh, hoe Edwin dat doet. Ja. Dat is een heel, heel, heel evident voorbeeld. Hij probeert op een hele andere manier een soort community te maken. En op die manier te kijken van wat, kan, wat voor producten kan je met elkaar ontwikkelen. Een, een community maken? Ja, nou, he, we gaan met elkaar op reis. En he, je leert elkaar kennen. En er ontstaat een synergie. En je gaat met elkaar ontwerpen maken. En je gaat... Elkaar bespreken. Ja. Dat is een hele interessante manier van op een nieuwe manier uh, proberen nieuwe producten te maken. Maar dat is ook het einde van het tijdperk van de grote ego's van de ja. internationaal gereputeerde ja. architecten. Het ja. einde van de tijdperk Koolhaas. Nou ja, ja dat is altijd een lastige, want het is natuurlijk een fantastische architect. Um, ja? Maar ik denk wel dat het het einde is van een, van een periode waarin je, je op een bepaalde manier ontwikkelt. En op dezelfde manier doen we dat bijvoorbeeld met uh, twee jonge ontwikkelaars. Die zijn ongeveer even oud als ik. Bas van Dam en Dirk Dekker. Die hebben ons gevraagd om een, om een nieuwe kataloguswoning te ontwerpen. Een moderne kataloguswoning. Want een kataloguswoning kan je... Die kan je dus ook off the shelf bestellen. Ja. En die hebben ook gezegd van... Goh, um, je we hebt een lapje maar... grond en dan denk ja, je wat voor huis. Kan dan je hem, dan hem daar heb je heb... ja. ja. En ja. daar zitten we dan, als het ware... Dat is ook heel interessant. Dan uh, zeggen zij ze van, weet je wat, we gaan daar nou allemaal risicodragend in zitten. Dus... Wij investeren daar gedeeltelijk in. En we krijgen ook royalties per verkochte woning. Wat een heel nieuw model is voor architecten. Dus dat ze op een heel andere manier. zeg maar verbonden raken aan ja. het product wat ze, wat ze ontwerpen. En ja, dan word je mee projectontwikkelaar. Precies, je wordt eigenlijk gedeeltelijk ook. Um, uh, ja, op een, voor een klein stuk word je ook ontwikkelaar. Maar is dat dan ook om het grote geld toch te verdienen? Op, op de, als nee, ja, ik bedoel, dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar ik bedoel. Uh, <lacht> daar ben je niet vies van. <lacht> nee, maar bedoel, ik bedoel, eigenlijk. Het is, het is veel interessanter om op, omdat je op die manier ook veel meer. Uh, uh, als het ware verantwoordelijkheid voelt voor je rol. Dus je gaat niet alleen maar, je gaat niet alleen maar iets uh, ja, je gaat niet alleen maar iets moois maken, maar je gaat ook nadenken van hoe verhoudt zich dat tot de hele keten, ja. waar je onderdeel van bent. Ja. En uiteindelijk ook tot het gewoon comfort en het geluk ja, van absoluut. de mensen voor wie je het ja. maakt. En je kan dan ook heel met verven, je kan dan ook met verven als het ware bepaalde beslissingen ook verdedigen. En je kan ook inzien dat die beslissingen soms misschien te ver gaan voor een bepaald product. Ja. En dat is ook interessant. Van hoe maak je dan iets wat in balans is in zichzelf? Want dat klopt. Ik vind dan, net was ik nog geschokt. Maar nu ben ik ook alweer heel hoopvol gestemd. Over de ontwikkeling die je nu uh, beschrijft. Um, een hele andere ontwikkeling is bezuinigingen. Dat raakt ook aan zoiets als het Berlage Instituut. Ja, klopt. Dat is een instituut dat de ontwikkeling van de architectuur wil ja. Nou ja, steunen. Op alle mogelijke manieren. Mm -hmm. Je hebt daar ook mee te maken gehad? Ja, ik heb daar, uh, ik heb daar gestudeerd. Ik heb daar een uh, master gehaald. Ja. Uh, staat op de nominatie om te, om te, om te verdwijnen. Ja, absurd, ja. Weg te uh, absurd ja. door uh, Holbe Zijlstra, staatssecretaris ja. van Cultuur. Ja, ja het, is, het, is, uh, het is natuurlijk gewoon absurd. Het is, het is, een, heel, het is een vrij klein instituut met een hele grote impact. En, uh, is die impact inderdaad groot? Ja, het is, het is, een, ik bedoel, het is ook alweer zo dat het een, een instituut is... wat natuurlijk ook, vooral buiten Nederland, ook een enorme uitstaling heeft. En... Um, dat is natuurlijk ook in deze periode... waar op de een of andere manier Nederland heel klein lijkt te zijn geworden... Uh, valt het dan in enkel op dat het een Engelstalig instituut is. Ja. Wat zich natuurlijk heel erg naar buiten toe richt. Ik ben ook een van de, van de weinige Nederlanders die daar is afgestudeerd. Maar het is, wel een, het is altijd een interessante plek geweest... Ja. Voor, uh, voor het ontwikkelen van allerlei nieuwe denkers. En uh, ik denk in waarschijnlijk mate dat ik, ik en Charles daar, daar allebei... Mijn um, ja. Uh, ja, mijn Maar zo'n al ontwikkeling daarvoor, als je nu beschrijft zou door dat instituut... Wordt dat nu ook gesteund? Of, of mede onderzocht? Of zou het kunnen stimuleren? Nee, dat, dat niet, maar dat doen ze op andere fronten wel. Ja. Ja. Dus dat is wel iets wat, wat, wat door zo'n instituut wel wordt ondersteund. Ja. Maar goed, ik denk dat wat het wat het nu, nu gaat doen in de komende tijd... en ik ben daarbij betrokken, is om te kijken van... hoe kunnen we op een heel andere manier diezelfde energie... en diezelfde soort ja. uh, creatieve kracht... kunnen hoe kunnen, we die, hoe kunnen we die blijven behouden, maar dan misschien zonder overheidsfinanciering. Oké. Okay. Dat is wat de overheid natuurlijk wil. Hè? Ja, dat, zelf is, dat is waar dus je, je moet... natuurlijk toch nu naar gaat kijken als alternatief. Hè? Maar je gaat dus niet meelopen met de Mars der Beschaving? Nee, helaas niet, want ik ben in LA. Los Angeles. Ik ga weer naar Californië. U al, weet u al wat het is, de Mars der Beschaving? Er is een klein fragmentje. Op Ter Schelling is de Mars der Beschaving begonnen. Theatermakers, muzikanten en kunstenaars protesteerden met de Mars... tegen de bezuinigingen in de cultuursector. Zo'n 5000 mensen vormden op het strand van Ter Schelling een kruis. Daarmee wilden ze aangeven dat er een kruis door de bezuinigingen moet. Daarna sprongen ze in het water. <lacht> maar goed, zondagavond om acht uur vanaf Museum Van Verbedding... dat zondag bezet wordt door deze groep, ja. gaat men lopen... Absoluut. Een grote stoet. En ja, het ja. Hele bureau van ons laat ook mee. Je ja? ja? Want je gelooft erin dat dat een, een, een moed nu gebeuren. Ja, ik geloof. Bedoel, ja, ja, en ik waarom bedoel, dan? Nou, je moet ook gewoon duidelijk maken dat het echt onzin is wat hier gebeurt. Het is, uh, het is, het is een... Um, de cultuursector is natuurlijk een sector die het relatief goed heeft in Nederland... vergeleken met het buitenland. Dat is absoluut waar. Maar om, om op deze manier uh, te gaan bezuinigen is gewoon onzin en dom omdat je zoveel kwaliteit in één keer wegschrapt. En uh, dat zou je eigenlijk veel, uh, als je zou willen bezuinigen... zou je dat veel slimmer aan moeten pakken. Want ja. je zou het ook kunnen zien als een kans om, echt die, om, om het echt om te vormen... tot bijvoorbeeld een, uh, een echt interessante creative industry, als je zou willen. Ja. Ik bedoel, als voorbeeld China, uh, als, als, als tegenpool. Uh, natuurlijk onvergelijkbare grootheid, maar China heeft als, als politiek beleid... nu aangenomen dat ze in de komende vijf jaar uh, Chinese design willen hebben... Die hebben een paar duizend kunstacademies geopend. En die, en die gaan nu gewoon... Uh, uh, uh, ja. hè? Die gaan daar gewoon volle bak op inzetten. Ja. Dus als je dat wil, dan kan je ook een ander beleid formuleren. Ja. Dit is heel destructief beleid. Maar daar gaan ze dus in China ook verdienen met die creative industry. Maar en nou, voor ze ons gaan, is dat... Ja, ze gaan in ieder geval kijken hoe ze dat op een interessante manier kunnen vormgeven ja. voor de 21e eeuw. Want je zei het net al eigenlijk, zo met z'n bijna achterloos van ja, Amerika dat heeft de energie van de moderniteit bepaalt. Ja. Die rol wordt voor de 21ste overgenomen door China. Ja. Over Europa spreken we niet eens. Nee, daarom. Want onze rol is al helemaal uitgespeeld. Ja. Maar gaat dat wat er nu gebeurt op het creatieve vlak dan... en het culturele vlak... gaat dat, dat proces en die verloren positie van Europa nog eens versterken? Ja, nou ja, ik, ik denk een, een interessant voorbeeld is, uh, is, is bijvoorbeeld... Shenzhen, de stad in China, die ligt vlak vlakbij Hongkong. Ja. Daar wonen, ik geloof, meer dan 10 miljoen mensen. En de gemiddelde leeftijd van die stad is 26 jaar oud... En dat wil dus zeggen dat daar een energie is in die stad... die we dus absoluut nog niet voor kunnen stellen. En ja. als je daar rondloopt, dan voel je ook dat daar een generatie opgroeit... die op een hele andere manier met, uh, ja. in, in, in, in, in relatie staat met de wereld. Dat begrijp ik. Ja. Ja. Maar dan zou je hier dus zou je juist alle creativiteit die er is moeten stimuleren en ja. steunen. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Jij gaat naar L.A.? Even terug naar, uh, ja, naar land LA. van, uh, ja. de kant van de American Dream. <laughs> Zeker. Wat ga je doen? Ja, nou, we, gaan, um, we zijn bezig met een boek. En um, dat, uh, dat uh, wordt gepresenteerd in, in, in oktober. Hmm. En uh, dat, uh, dat boek maken we naar aanleiding van, uh, van het winnen van de Maaskamprijs. Uh, die hebben we die hebben net gewonnen en die krijgen we in oktober uitge uitgereikt. En we gaan eigenlijk naar L.A. om een aantal uh, gebouwen te bekijken. Waar we, ook, waar we ook onder andere over gaan schrijven. Goed. Ja. Weet je, Anne, ik zou ooit, dat is dan mijn droom, ooit wel in een, in een huis van je willen wonen. Nou, leuk. <laughs> Dankjewel. Dank je wel. Goede reis. Blijf bouwen op de manier zoals je dat voorstaat. En uh, zet ons land dan maar wel vol. Want ik vind ze echt prachtig. en Ik heb er te weinig van kunnen, maar goed. Dat, kijk maar op de website, Powerhouse Company. Uh, zometeen het hoorspel natuurlijk. En dan willen we doorpraten over huizen, wonen. Het is zo, je doet het zoveel in je leven. Dus hoe belangrijk is het niet? Je kunt erover bellen met mooie verhalen over huizen en wonen. Een wooncarrière 0800 1121. Tot zometeen. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. In het kader van de door de regering gevorderde decentheid voor lokale omroepen... Volg nu een uitzending van Radio Bergijk. Wat nou weer, Petrus? Weet u wat deze sleutel van is, God? Laat maar raden, laat maar raden, laat maar raden, laat maar raden. Van het limbo? Ja. En? Wat gaan we doen? Oh ja, ik dacht sleutel. Ik oh, je niet meer kijken of ze erin zitten, hè? <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ga ja, ja. maar kijken. Ja, even ja. op. Ja hoor, ze zetten dan op. Ja! En luik je weer dicht. Ja! Oké. Okay. Radio Ik ben uh, uh, je bent uh, uh, met één persoon. Kopstoot, graag. Uh, pardon? Kopstoot. Is een uh, uh, glaasje hoezo? Uh, nee, ja, nee, nee, ik wacht nog even op een dame. Die komt hier met mij uh, dineren. Nou, en daarna gaan we naar mijn huis. Dus ik wil graag, uh, Jawel, graag. een kopstoot. Is, uh, mm. is wat precies? Kopstoot, ik nee, ken niet het woord.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 Om, om bepaalde dingen te doen. Nee hoor. Ops, terug raken. Dag Thijssen, <laughs> dag. Dag Dominee. Dag. Zo, dat ben ik dan. Dag Dominee, je net. Dag mevrouw, u wilt uh, iets drinken misschien? Oh, lekker, nu al.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 Die moedanen Raki. En dan zo'n klein kelkje bier. Is goed. Sorry. Oh, je kunt die mensen ook aardig verstaan, hè? Ja, nou, uh, wat wil je eten? We doen één gerechtje en daarna gaan we naar mijn huis. Wat? <lacht> wat zegt hij? Wat één gerechtje, maar? Uh, ja, eens even kijken, wat het hebben ze? Gewoon gerechtje. Wat uh, meneer, hè? Ik was ook opal... wel. Wat, wat is nou snel klaar? Dat is de grote vleesschotel, met deel van vlees. Is dat op pilion, bedoelt u dat? Sorry. Is dat op pilion? Ja, dat hier de pilion. Oh, dat ja. lijkt me lekker. Dat Doe zit... maar twee pilion. Er ja, zit echt alles Heeft u voor mij nog zo'n kopstoot, Raki? Limonade rakie. U nog een lauwe chocomel. Uh, sorry. Ja, doet u maar twee pilion en nog zo'n limonade glas Komt in orde.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 Ja, het mag wel iets warmer. Oh, oh, sorry. Zo, Jeanette. Nou, ik heb eigenlijk niet zo'n honger. Ja, ik vind het ook wel heel veel vlees, broer. Ik ben wel wat gewend, maar dit. Uh...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 Oh. <hijf> 45,78 euro. 78 centen. Ah, dat, stuur zo. maar rekening naar Radio Berkijk. Zo'n Sporenberg. Hoor een Sporenberg. Oh. Oké. Okay. Gaat zo. u lekker zoenen? Oh. Uh, ja. Zo. Zo. Lichte lager. Gaan zoenen. Doe Zo, de rits even. Lichte lager oh. Ja, de, uh, nu al de, de, de ritsen. Oh, wat gaat er? Oh, dat oh, het dan weer. Oh. Zo, Zo. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Oh, sorry, dominee. Au. Nou, uh, dag. Au. Ik uh, zie u nog wel een keer. Au. Weer oh, te snel. Au. Dag. Oh. Dag, dominee. Dag hoor. Gaat het goed? Kunt u misschien mijn ritse even dicht doen? Hier ja, Kan ik ook eventjes aanzetten? Oh. Oh. oh. Even aanzetten ook. Nou nee, meneer. Georges, waar liep het uit? Het is heel geen prettig gevoel uh, geweest. Het is, ah, ik ben ook helemaal nat oh. hier. En hier. Wat heeft hij nou toch oh. gedaan? Het is al. Het is Sorry. Je gaat sluiten nu. Waarom gooit u dan chocola wel over me heen? Is dat ben nou zo'n prettig idee? Dat is toch heel geen. Hallo, krijg nou dit even dicht. Hm. Ga wel naar huis. Oh, sorry. horoscoopboom van deze week. Notenboom. notenboom. Notenboom. De notenboom heeft vaak de geestelijke diepgang van een krant. Toch vragen ze zich vaak af wat de zin van het bestaan is. Hun opdracht? Zichzelf beperken. hier een gemeentebericht. Dames en heren, uh, het is weer zover. De jaarlijkse pompoen- en kalebasdagen zijn weer uitgebroken. En uh, u kunt ook uh, zelf deelnemen aan de wedstrijd, pompoen schikken. Uh, en om daaraan te kunnen deelnemen, moet u eerst in uw tuin... Uh, indien mogelijk, het wapen van Bergijk uh, in pompoenen schikken. Er komt dan een jury langs. En als het een beetje goed lijkt, kunt u meedoen. En daarnaast uh, zijn er... Uh, in deze pompoenrage en natuurlijk uh, kan de bezoeker, want je kunt ook gewoon komen kijken. Uh, u kunt dan proeven van onder andere pompoensoep, uh, pompoenbrood, pompoenchutney, pompoencake, pompoenjam, pompoenzoetzuur. En dan uh, de vele soorten gedroogde pompoenen. En uh, er is een doorlopende pompoenfilm, presentaties van Belgische pompoenliefhebbers. En tenslotte ook nog een spraakmakende presentatie van de giga pompoen. En, uh, maar daar houdt het echt niet mee op, want daarnaast hebben we dierenfiguren van pompoenen en takken. En massieve en houten tuindecoraties en ornamenten van pompoenen. en verkooppresentatie vogelvoedertafels, geheel opgetrokken uit pompoenen. Drinkpakken gemaakt van pompoen. Herfst- en wintervoederpakketten en nestkasten die uh, als hoofdbestanddeel pompoen hebben. Winterbamboe en vrije foto zijn er helemaal niet uit zeg zoveel is het een vrije fototentoonstelling van pompoenen en verkoop van diverse aan pompoenen gerelateerde producten nou ik zou zeggen komt alle kijken op de jaarlijkse pompoendagen Peters. Petrus, ja? Ja. je vindt jezelf heel wat, hè, met die sleutels. Ja, ik heb Altijd maar hier... aandacht vragen met die sleutels. Ja. Ik... Dat is geen Ik heb ook een reserve sleutel laten maken ja. van het limbo. Van het wie? Van het limbo. Ja, dat is die ruimte toch waar die... Uh, hè? Was hij dat alweer vergeten? Van het limbo? Ja, zo dat tussen nacht en nebel, zeg maar. Dat. Is het limbo? Die... Ja, dat is limbo. Daar heb jij een sleutel van. Ja, ik heb er twee. Kijk, dit is de reservesleutel. Houdt nog een reservesleutel? Ja. Voor ja. als de andere kwijtraakt? Ja, als die kwijtraakt, dan kan je nog. Dan, dan heb nog je er altijd open. nog eentje. Slimme jongen hoor. Dan heb er je er altijd eentje. U. Dank u wel, God. Oké, okay. nou, we gaan even kijken. Het Limbo, ja. Doe hem even open. Ja. Zo, heren. Uh. Goeiedag. Goeiedag. Nou. Nou. En uh, hoe is het zo bevallen? Eh. Uh, ja. Het uh, is erg uh, mooi om zo eens een week uh, naar ons uh... te luisteren, ja, hè? Te werk. Te luisteren, ja. ja. Ja, dan kom je er eigenlijk achter dat je het zelf eigenlijk nog nooit gehoord had. Omdat nee. alles altijd live was. Precies. En dan heb ik het gedacht. En ik, gloe... ik zit te gloeien van trots. Ja, wat? Wacht even. De... de gloeien van trots. Ja, ik ja, zit te zeg... gloeien van trots. Ik, dus ik... Het is ene hoogtepunt naar het andere, moet ik zeggen. God. Ik heb zelden zulke goede radio gehoord. Ja. ja. ik weet niet wat voor radio jullie in de hemel hebben, maar ik vind dit al uh, bijna hemels. ja. Dus als u het niet erg vindt, zet ik de koptelefoon weer op. Wacht, wacht, wacht even, wacht even, wacht even. Voor ons is dit eigenlijk al de hemel, ja. hè, He, Toon? Ja, prachtig. Peters. Heren, mag even, Peters. Heeft u toevallig ook een Ja. weinig van breed aan de mannen. Heel weinig. Het is niet, niet het... echt uh, doorgedrongen. Niet door het deze het effect wat, ik, deze al al... Koppen. Nee. wat ik ervan verwacht. Oh. Dat valt niet. Ja. Zeg het, zegt u het of zeg ik het? Nou, zeg zeg het maar. Zeg oh. maar. Heren Petrus wil wat zeggen. Ja, ja ik wou ja. eerst wat vragen. Hè. Ja? Zijn hier ook kopstoten? Ja. Bij Beeks, de dronken we altijd kopstoten. Dat, dat is bier en jenever. Een, Geneve, een, een limonade Een ja. oh. ja. En een klein borglaasje. Ja, ja, dat bier. hebben we wel. Ja. ja, oh. ja maar je ja. krijgt ja. het niet. Mag Gert? Vier, nee. Oh. nee, je krijgt het niet. Oh. Petrus? Wat we met, met jullie gaan doen nu, ja. <laughs> vind ik zelf wel leuk is dat die hele radio uitgezet wordt. Ja, nee. En dat jullie hier twee dagen, God, hè? Ja. Twee dagen in een totale, totale goddelijke stilte... Absoluut. Goddelijk stilte. parkeren, hafza. Hé, wacht even. Oh, nee, maar kort dichtdoen. Geen stilte. Geen stilte. Geen stilte. Geen stilte. Ja. Niet de deur dicht doen. Ik aan mijn jeugd. En die kopstoten op vrijdag gingen we altijd naar Beeks... Ik en ging mezelf van de wereld drinken. Ja, Peer, ze zijn al weg. Wel, juist, geen stilte. Beere, beere. Ze zijn al weg. Geen stilte, toon, vertel dingen. Vertel... Niet... Geen stilte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 1, 1, 15, 5,